van LP en single, tussen 1955 en 1985. Zo Ruud. Oh ja, tof. Ja, gaat ie goed? Ja, gaat goed. Oké, okay, gelukkig maar. Dat gaat helemaal goed. Wat gaat er allemaal goed eigenlijk? Uh, nou, mijn geluid. <laughs> Ik had maar één oor, of ja, Wat vervelend moet je naar de dokter voor een ander oor aan te laten nou, naaien. Ik, doe, ik heb nu alweer twee. Maar je hebt wel een oor aan laten naaien dus. Ja. Ik Keurig. Ik laat me altijd de oor aan naaien. Nee, dan gaat het goed. Ja. Wat gaan we doen vandaag eigenlijk voor leuks? rijden. Uh, oh, echt waar? Ja. Oh. We gaan rijden. En wat voor platen? Ja. Stenenplaten? Nee, Grammafoonplaten. Grammafoonplaten. Ja. Vinil. 72 turen? Vinylplaten. 72 toerenplaten? Nee, die, die hebben we niet meer. Nou, oh, sorry. Die kunnen ook niet op deze cup gedraaid worden. Nee, dat is waar. Eh, goedemiddag, dames en heren, luisteraars. Eh, leuk dat u er weer bent. En eh, dat, we, dat u weer naar ons luistert. Dat vinden we wel gezellig. Ja, meestal wel, hè? Ja. Nou, ik, als, als, er, als er iemand luistert. Zou er iemand luisteren? Nou, ik sprak net twee mensen in het dorp. En die uh, zetten hem zo direct op een uh, zaak. Zetten ze hem aan. Oké. Okay. Nou, alle mensen die luisteren, stuur ons even een berichtje. Dan weten we tenminste hoeveel mensen het Goed, hey, we gaan vandaag weer eens ouderwets doen. We hebben een aantal uitzendingen, hebben we singeltjes gedraaid. We gaan vandaag weer eens uh, terug naar de oorspronkelijke formule. Oftewel drie langspeelplaten. Die, en misschien draaien we nog wel een singeltje, want ik heb ze nog wel bij me. Ja. Ik heb ze nog wel bij hem. Doe maar, toe maar. Ja, ik heb een hele koffer vol nu, jongens. Niet te geloven. Uh, in ieder geval drie LP's vandaag. Uh, twee uh, groepen, twee artiesten hebben we al eens eerder gehad. Maar dat is al lang genoeg geleden. Dus dat kan wel weer een keer. Uh, Beach Boys, dat is wat een jaar geleden dat we die gehad hebben, geloof ik. En, uh, ja. en uh, Exception ook. Uh, dat is ook een jaar geleden ongeveer. Ook een van de eerste programma's. Dus ik vind dat dat wel weer eens kan. He, vind je niet? Jawel, jawel. Jij vindt wel dat het Tuurlijk. Kan? Ja, oké. Okay. Mooie muziek, dus dan mag het, hè. Van uh, Exception hebben we de eerste LP die de, de band gemaakt heeft... Uh, ...naar aanleiding van het winnen van het uh, Loosdrechts uh, Jazz Concours. En dat was gelijk uh, knallen natuurlijk die plaat. Uh, maar daarover straks meer. Ehm... Um... We, gaan, we hebben verder de uh, Beach Boys. En de Beach Boys hebben, heb ik een LP van meegenomen. Die heet Surf's Up en dat wilde eigenlijk zeggen dat het over was met het surfen en dat ze gewoon andere dingen ging doen dus ook een van de eerste platen die niet onder de productionele leiding van Brian Wilson gedaan is maar onder andere producers een van de bekendste hits van deze plaat is de Student Demonstration Time Dat gaat u straks ook horen natuurlijk is het deze tijd wel weer van toepassing natuurlijk en verder hebben we Azteca en ja die LP die heb ik. En het, ik denk dat er heel weinig mensen zijn, eerlijk gezegd, die, die dat nog kennen. Azteca is een uh, Latijns-Amerikaanse band. Dus al liefst. Uh, ik heb net even de foto's verteld. Ik geloof dat er 19 muzikanten aan meedoen. Ik ga u ook niet al die namen geven, want dat, dat zou te ver voor. Maar er zijn 19 muzikanten. Het is natuurlijk zoals gewoonlijk weer een prachtige hoes. En het is een beetje muziek, uh, ja, Latijns-Amerikaans. En uh, dat is dus in de stijl van ja, uh, zeg maar. In de flow van, uh, van Carlos Santana en zo. Want uh, Carlos Santana was eigenlijk een van de eerste die dus met die, met die uh, Latin pop kwam, eigenlijk in die jaren, uh, eind jaren 60, halverwege jaren 60. Uh, Daarna hadden we ook nog een band, heb ik trouwens ook een plaat van, die neem ik me zo ook nog eens mee, van Malo. Dat is ook zo'n soort band. En een van de minder bekende, maar toch wel uh, mooi in ieder geval, is Azteca. En ja, uh, daar zitten heel veel mensen in. En uh, dat ga ik u uh, misschien de loop voor de tijd wel eens een keer vertellen, wie er allemaal in zitten. Want al die namen gaan noemen, dat zou wel heel erg ver voeren. In ieder geval gaan we een uh, nummer draaien. Dat, uh, dat heet uh, Marmita Linda. Of Mamita Linda. Uh, dat is nog even door meneer J. Vincent en meneer uh, Dollinger, staat er geloof ik. Dollinger, ja, zoiets. En uh, de, er zitten twee solos in dit nummer van eh, ik ga het even anders doen ik ga het zo doen dat is beter ja praat je in de microfoon, mis kan ja, ik je horen ja oké okay. nee maar zo kan ik het ook beter zien met licht erop eh, met een timbales solo van Coke eh, Escordo, eh, Escovedo Escovedo heet die man en Bob Ferreira die speelt hier een solo op de piccolo nummer van Azteca, waar we mee beginnen heet Mamita Linda Een, een beetje zomers, hè? Ja, een beetje zomergevoel krijg je een twee dagen mooi weer, dus ja, dan hoort het erbij, hè? Ja, dan hoort het erbij. Goed, Azteca, dus een, uh, een Zuid-Amerikaanse band. Uh, Ik denk dat ze, uh, gezien de naam, dat ze een beetje richting, uh, uh, richting Mexico komen en dat soort jongens. Dat soort toestanden. Het is een hele grote band met heel veel gastmuzikanten. Uh, Victor Pantoja onder andere doet conga en drums en de vocals. Dan hebben we Cole Escovedo, die doet ook timbales. Temba Dan hebben we Lenny White, de derde, doet drums en vocals. Dan hebben we Jim Vincent, Jim Vincent, die doet uh, gitaren uh, uh, op, op alle stukken. Dus dat is een, vast, een vaste waarde. Zou ik maar zeggen? Uh, dan hebben we nog Paul Jackson, die doet akoestische bas en Venderbas. Uh, George Marinus, of Moribus, nee, wat staat er nou? Moribus, ja, George Moribus, die doet elektrische gitaren. Uh, oh nee, piano, sorry, ik keek verkeerd. Elektrische piano. Nou, uh, daar hebben we er al een paar genoemd die op deze plaat meespelen. En u gaat er natuurlijk vanmiddag nog meer van horen van. Deze band Azteca. Uh, lekkere, uh, lekkere muziek, dat wel. Goed, straks nog wat meer informatie. We gaan nu naar de Beach Boys en LP in 1971, dames en heren. Jawel. En, uh, maar een van de belangrijkste dingen is dat dit een plaat is waar Brian Wilson uh, uh, niet uh, aan bijgedragen heeft. U weet dat uh, heel veel platen van de Beach Boys... Uh, geproduceerd werden vooral en veel stukken ook geschreven door Brian Wilson. Maar dit is echt een Beach Boys product. Uh, en het was uh, eigenlijk een beetje de voorloper. Er zat nog een LP tussen trouwens, maar die informatie is even weg. Uh, maar dat geeft niet. Uh, wou ik zeggen, ja. Dat was een van de voorlopers van de LP Holland, die we al eerder gedraaid hebben, die in Nederland is opgenomen, dat weet u wel. Dat hebben we. Aantal jaren geleden, een uh, aantal, aantal maanden geleden, hebben we dat nog eens uh, gedaan. LP in 1973. Daar zat alleen Carl en de Passions zo so tuf nog tussen. Die heb ik ook trouwens, die plaat. Ook leuk. Uh, 1972. En daarvoor kwam dus deze uh, LP uh, van de, uit 1971. En daarvoor, in uh, de jaren daarvoor, uh, hebben ze niet zo gek veel gedaan, geloof ik. Uh, toch wel, zie ik. Maar goed, we gaan er wat van draaien. Laten we dat maar eens doen. Lijkt me verstandig. Uh, Surfs Up van de Beach Boys is de titel van de plaat. En het eerste nummer heet Don't Go Near the Water. Oftewel, niet bij het water komen. Misschien verzuip je nog wel. Don't go near the water. Don't you think it's sad? What's happened to the water? Our water's going bare Oceans, rivers, lakes and streams Have all been touched by me Eerlijk toch? Kunnen die mooie mannen toch mooi zingen? Huh? Ja, vind ik ook. Oh. Ja. <laughs> ik zat er helemaal van te piepen. Oh ja, helemaal van te piepen. Uh, piep niet zo. De uh, Beach Boys dus. En uh, Don't Go Near the Water van de LP Surf's Up. Dat was hier uit 1971. Um, we gaan verder met uh, mijn helden. Ja, zijn ze altijd al geweest hoor. Uh, tenminste, vanuit de jaren 60 al. Vooral de... Organist natuurlijk, de keyboardspeler, Rick van der Linden. Um, exception, hebben we het over. We hebben ze al eens eerder in het programma gehad. Althans een LP van ze. Dat was de derde. En ik heb vandaag de eerste maas meegenomen. Hun allereerste plaat. Um, nou, niet hun allereerste plaat. Want ze hebben daarvoor wel eens wat singeltjes gemaakt. Maar nooit LP's. Dit was de eerste echte LP. Uh, exception... Um, kwam op het idee om klassieke muziek... met pop en jazz te gaan vermengen... door een optreden dat zij hadden gezien... van de Britse groep The Nice... met Keith Emerson natuurlijk. En uh, op dat, daar waren ze zo door... Uh, door begeesterd zal ik maar zeggen... dat ze daardoor... Uh, ook dit uh, soort dingen zijn gaan doen. Um, en... Dat werd vooral ook nog weer gestalte gegeven door het feit dat je in Haarlem toen de tijd het Hartewens Festival had. En dat was een festival, eigenlijk een soort voorloper van, van de Night of the Proms was dat eigenlijk. Want uh, daar, je had daar een klassiek symfonieorkest, in dit geval het allang niet meer bestaande Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. En die speelden dan in het Haarlemse concertgebouw, tegenwoordig de Philharmonie. Hè. Uh, daar speelden ze dan en uh, ze hebben daar toen één keer ook een uh, concert gedaan waar Exception aan meedeed was is toen nog een aardige rel geweest. Want Exception kwam toen met het idee van de fifth. En dat wilden de klassieke Puritijnen toen niet spelen. Die verdomden dat. Vonden dat. Dat vonden ze wel zo'n heilig schennis. Als je een mooie symfonie van Beethoven op de manier gaat doen zoals Exception dat deed. Nou, de fifth is natuurlijk een gigantische hit geworden. Uh, nog steeds een van de klassiekers van Exception. Ook stel, nog steeds terug te vinden in de, in de uh, top 2000. Dus een van de bekende. En merkwaardig genoeg zijn eigenlijk de enige nummers die een beetje in leven zijn gebleven. tenminste Bij het grote publiek dan. Niet bij de kenners natuurlijk, maar bij het grote publiek. Uh, ja, heel fijn. De trein heeft vertraging. Uh, wat wou ik zeggen? Ja, te, dat, dat eigenlijk deze twee nummers die hier op deze LP staan. Air en uh, The Fifth. Dat die eigenlijk bij het grote publiek wel zou blijven hangen. Als zijn de klassiekers van Exception. Ze hebben daarna nog zes LP's gemaakt. Maar gek genoeg is daar niet zo erg veel van blijven hangen... bij het grote publiek dan. Nou, we zullen daar even wat aan gaan doen. Door uh, een stuk te draaien... ik begin natuurlijk niet met de fifth, dat is wel het eerste nummer... maar dat gaan we niet doen, dat bewaren we even voor later. De drie grote hits die hierop staan... die bewaren we voor wat later in het programma. We beginnen met een nummer dat... Uh, geschreven werd door de Spaanse componist Manuel de Falla. Ja. En dat heet de Fire Dance. De Ritual Fire Dance. Van de eerste LP van Exception. Hier zijn ze. Ritual Fire Dance. Moet uit hoor. Wat? De plaat. Oh. Dus het volgende, helemaal weer. Oh, gezellig, laten we het ja. toch al staan? Nee joh, doe we nou niet, joh. Nee. dat niet. En vast wat verklapt. Ja, nee, doen we niet. Um, goed, dat... uh, wat wou ik dan zeggen? Oh. Uh, Rachel Fire Dance was het van de eerste LP van Exception uit 1969. Um, Exception um, was natuurlijk een band die al uh, vrij lang uh, bestond. Die, uh, die speelde al aardig lang voordat eigenlijk het grote succes kwam. Um, begonnen als uh, de Jokers. Dat was de eerste naam. Ik denk dat het toen 63, 64 al was. Uh, daarna werd het nog even kort uh, The In-Crowd. En uh, ook die naam werd vaarwel gezegd... omdat er in Den Haag al een band in crowd, die in crowd heette. Dus dat moest, dat moest vergeten worden. En uh, toen kwam op een gegeven moment de naam Exception... gespeeld met een K op de hoek kijken. En dat was natuurlijk wel apart. De band speelde heel veel. Uh, in, in onder andere ja, door het hele land. Vooral ook in Beverwijk. In de, in de ABC-sociëteit. En in, in Haarlem natuurlijk. In alle jeugdsociëteiten die je in Haarlem toen de tijd had. Daar speelden ze natuurlijk ook regelmatig. En Exception was ook bekend van Club Exception. Dat was, een, dat was wel leuk. Dat deden ze namelijk in de toen nog bestaande tuinzaal van het, van het concertgebouw in Haarlem. Daar hadden ze dan elke zondag... Ja, elke zondagavond hadden ze daar... Nou, weet ik trouwens niet meer of dat nou elke zondag was of eens in de maand. Dat ben ik even kwijt. Maar goed, maakt niet uit. Uh, daar gaven ze dan altijd uh, concerten. In de tuinzaal van het concertgebouw. Dat was hun eigen optreden. Vaste stek. Dat was altijd op zondagavond. En ik, ik uh, was daar natuurlijk als ik zelf niet hoef te spelen. Met, met de soulful blues quality waar ik toen in zat. Uh, stond ik daar echt elke zondag uh, de kunst af te kijken bij de heer Van der Linden. Dus, uh, en zodoende hebben we ook, uh, omdat ik daar altijd was. Hebben we daar een, uh, ja, er is een hele leuke band uit ontstaan. Met Rick en de andere bandleden. Um, nou, exception dus. U gaat er natuurlijk nog meer van horen straks. Maar we gaan nu eerst naar... Uh, weer Azteca. Jawel, Azteca. Lekker swingende muziek weer. Uh, een beetje Latijns-Amerikaans natuurlijk. En daar houden wij wel van. Want dat geeft ons een beetje zomersgevoel. Zomers In God No Special Woman heet het nummer. En u gaat solo's horen van uh, Rico Bias. Die, speelt, die zingt het. Dan hebben we Victor Pantoja. Die speelt conga en die zingt ook. Dan hebben we Mel Martin. Die speelt hier piccolo. En Neil Schön, die doet hier een gitaarsolo. Nou, daar gaan we. Uh, In God No Special Woman. Hier is Azteca. She got a no special moment. Got no special work. Azteca, Azteca, was een Amerikaans uh, Latin American uh, jazz rock uh, fusion groep. Uh, en die is opgericht in 1972. Uh, is begonnen bij Coke. Of je zal Coke heten of je volgende. Goed hè. Ja. Coke Escovedo. En zijn broeder uh, Pete Escovedo. En uh, die, hadden, die hadden juist optredens gedaan met... Uh, het werd Santana gewerkt. Dat zei ik dus al. Het komt een beetje uit diezelfde richting. Deze jongens hebben dus ook met Santana gewerkt. Daar zijn ze begonnen. Hebben ze wat snabbels meegedaan. En toen zijn ze dus op een gegeven moment... naar hun eigen bandje uh, begonnen. En uh, het was... Uh, ja, het was een heel grote band, er speelden heel veel mensen in en uh, bestond uit uh, 15 tot 25 uh, leden. Als ze optraden, dan deden er maar liefst 15 tot 25 leden mee. Nou, dat is een aardig, uh, aardig beentje, mag je wel zeggen. Stel, Stevie Wonder deed erin mee, hè? Uh, oh. oh, ja? Ja, echt waar. Oh, oké, okay, ja, ik zie het. Ja. ja, de band bestond dus uit 1525 leden en uh, toerde dus met, uh, met acts als onder andere dus uh, uh, Stevie Wonder. en andere, uh, Lenny White heeft erin gezeten, Paul Jackson heeft er mee gezeten, uh, vocalist Wendy Haas heeft er ook nog meegedaan, uh, trompetter. Uh, uh, uh, trompetist, trompetist Bob Harrell, gitarist Neil Schön, vocalist of, uh, terwijl, zanger Errol Knowles en percussionist Victor uh, Pantoja. Nou, in ieder geval heel veel mensen. En het uh, album wat wij vandaag hebben, ze hebben totaal hebben ze vier platen gemaakt. Dat zal ik wat vertellen. Um, Azteca was de eerste. Dat is de plaat die we nu draaien. 1972. Pyramid of the Moon. Dat is een LP uit 1973. Dan From the Range. Dat was een CD uit 2008. Dus daar hebben ze een hele tijd niks gedaan. Ze zijn er elkaar geweest. En we hebben de um, La Piedra del Sol. Dat was een DVD uit 2008. Dus toen zijn ze weer eens een keertje bij elkaar gekomen. Dus um, vier uh, geluidsdragers zijn er dus van deze band. Waaronder dus een heuse DVD. En dat nummer El Piedra del Sol. Dat, uh, die titel die staat ook weer op deze LP. Maar dat is een heel kort liedje. Dus dat vond ik een beetje te kort voor de nation. Met één minuut of zo. Hé, toch? Klopt. ja. Nou, Eén het... minuut en 19 seconden. Ja, dat is te weinig. En dan moet jij zo hard werken. Dat wil ik je ook weer niet gaan doen. We gaan naar... Hoe uh, gaan we dat doen? Weet ik niet. Ja, meneer Jansen. Het kan raar lopen. Het kan heel raar lopen. We hebben weer nieuwe voorraad, uh, dames en heren. En uh, natuurlijk uh, gaat onze Maurice, onze onverprezen techneut... Die gaat even vertellen. Want het is zijn, uh, zijn productie. Hè? Dat laat ik helemaal aan hem doen. Dan heeft hij ook wat te doen. Uh, wat gaan we doen vandaag? Uh? Geen idee. Kom op nou. <lacht> Eh, dat, dat, dat, uh, d, d, d, uh Sherbert. ja, ja. Hou Z ja, ik... heet het. Ja, ik ken ze niet. Ik ken wel die tegenhanger ervan. Ja, nou, die... Die, die ken ik dan weer wel. Oh, nou, we gaan eerst de, de originele draaien. Is de jury aanwezig, trouwens? Ja, ja hij is helemaal alleen. hè huh? Hij is helemaal alleen. Wie? Ja, hij. Je mag zijn naam niet noemen, maar hij ja. heet Piet. heet die Piet? Ja, ik mag zijn naam niet noemen, maar het oh. is Piet. Het is Piet. Goed. Nee, de rest zit lekker van Sonnetje te genieten buiten. Mooie weer eindelijk weer ja, eens een keertje. Ja. Ik geef ze geen ongelijk. Nee. Nou, oké. Okay. Dus Piet heeft het doorslaan. De, heeft, uh... Ja. Ja, oké. Okay. Piet nou. Koper. Ja, nou Piet. Maar we weten niet wie dat is, hè, toch? Nee. nee. Oké. Okay. Piet, doe je best. Ja, vind ik ook. Ja, Dat was hem. Uh, Shabbat. En dat nummer dat heet uh, Z, kan me nog wel herinneren. een beetje uit de discotijd dit. Beetje... Ja, ik ken hem niet. Nou, nou ik uh, kan me herinneren dat in de tijd dat ik in, uh, nog uh, in de Haarlemse Tiffany Club kwam... zo halverwege jaren 70, dat hij daar regelmatig gedraaid werd. Dat is, uh, ja, zoiets... maar ik, moet, ik moet zeggen, de meesten die op het lijstje staan ken ik niet, hè? Uh, nou ja, ik, had hem niet ik, ik heb het lijstje nog niet gezien, dus ik weet het niet. Oké. Okay. Nou. Oké, okay. uh, wat is de tegenhanger? Rob Janssen Rob Janssen? Ja, ja Toch wel met een Z, hoop ik Ja, ja, ja, ja, dat dat het ja. Het Anders had ik, niet... zei ik wel Janssen Dat het niet mijn uh, Missiele broer is Het hoor. is wel je autistische uh, tweelingbroer Nee dat is verschilt. Het is mijn tweelingbroer niet Ja, Volk autistische dan. tweelingbroer Daarvoor schrijft hij het ook met een Z. Oh, niet, uh, is dat broer? het? Ja, dat is het Dat is het natuurlijk Ja, ik ken hem niet Ik, nee. ik heb geen contact meer met mijn familie Nee, toch niet? Nee. nee Nou, wij wel En we hebben dit plaatje van hem gehad Oh, wat heet <laughs> het nummer? Wat gek Oh, wat gek ja, hou set. Wat gek. Ja. Logisch, toch? Ja, dat ja, is logisch. Ja. Ja. Nou, Piet, succes. Ja. Ik bracht je koffie op bed. Ik schreef voor jou verdomme een sonnet. Ik gaf je altijd je zin. Mijn is koning. Bestoten vak en hard. Mijn Dansen? Ja, echt waar de enigzegte. Zo te horen ben jij hoe het niet gek. geweest. Nee. <coughs> hoe gek? Ja, wat gek. Wat gek. Wat gek hè? Ja, wat gek. Nou, zo gek vind ik hem eigenlijk niet. Nee, Ik mag Piet niet beïnvloeden. Nee, we mogen de jury niet beïnvloeden. Oh, de jury is alleen Piet vandaag. Ja. Ja, ja, dan zeg ja, ik gewoon, Piet mogen we niet beïnvloeden. Nee, we mogen Piet niet beïnvloeden. Vandaag. Maar dat doen we toch, want ik heb net een lekker bakje koffie gegeven met een beetje grammié erin. Zo? Ja, je moet lief zijn voor de jury. Ik dacht dat hier geen drank in huis mocht zijn. Dat. Oh. Ik heb het ook niet hier gehaald, ik heb het ook hiernaast gehaald. Oké. Okay. Ja, zo ben ik dan ook wel weer, hè? Ja, je bent een fijne gozer. Ja. Heerlijk. Eh, uh, Piet, ja, wat Piet? gaan we doen? Oh, dat hadden ik nog niet. Ik, kan... ik zit nog te denken. Oh. Ja, dat is op met denken, want dat kan je niet. En het altijd drank in je lichaam. Oké. Okay. Doe maar gewoon wat. Druk gewoon op een knop A, B of C. C. Oké. Okay. Nou, dat is duidelijk, Piet. Weet je wel wat er onder C zat? Applaus, toch? Ja, oké, okay, dan gaat het goed. Ja, ja dat horen we. Ik hoor applaus. Ja, ik hoor ja, ook Piet applaus. Of Piet dat ook hoort, weet ik niet. Ja, hij is een beetje doof namelijk, Piet. Uh, Piet is beter. Ja, is, uh, kom op nou. Oh, mijn man is 92. Oh. Dat is, ja... Dus dat schiet niet op, eigenlijk. Ja, help jij hem even de trap af? <laughs> ja, ik zal hem even een zetje geven. <laughs> goed, we gaan door. We gaan nu weer even verder met muziek draaien, want dat is misschien wel leuk. Ja, wat gaan we doen? Beach Boys. Piet, lukt het? Ja, oh, lukt wel. Oké, okay. <laughs> gaat goed daar. <laughs> goed, take a load of your feet. En dat is een nummer van de Beach Boys. Van de LP Surfs up Beach Boys. Ja, echt waar. caught a cream they'll take a roll they wrinkle like a raisins if I stay too long I wouldn't wanna do it wrong but they'll put you in the driver's seat and to the table when you wanna eat but when you go to sit down in your chair something else has got it you there. Take good care of you. your feet. Zo. Nou, ik zei dat Brian Wilson niet op deze plaat meer... Uh, uh, had meegedaan, maar toch wel. Hoor, Er staan al drie nummers van hem op. Maar <laughs> goed, die komen straks. Dit was uh, Take a Load of Your Feet, geschreven door Alan Jardin. En um, de... De LP van, komt dus uit 1971. De, origine, de originele opnames die werden gemaakt op een cassette recorder. Ja, dat, is, dat was uniek natuurlijk. Uh, original recording, staat hier... Uh, was done on a Brother uh, cassette tape recorder at 1330 uh, LPS. Of IPS, dat kan ik zo niet even zien. Uh, nou, er staat verder nog een hele verhandeling van wat er allemaal gebruikt is uh, bij uh, het maken van deze plaat. Maar in ieder geval, het is uh, een uh, productie van alle Beach Boys gezamenlijk. Dus niet voor alleen zoals uh, voorheen dat alleen Brian Wilson dat deed. Maar nu was het echt uh, een productie van alle Beach Boys. En de plaats van, van uh, Brian Wilson... Die uh, werd eigenlijk een beetje ingenomen door uh, Bruce Johnston. En die heeft ook op deze plaat een heel mooi liedje geschreven. En dat komt straks zo mooi. Dat is een van mijn lievelingsliedjes van deze plaat. Maar dat gaat u straks horen natuurlijk. Exception. Oh ja, ik ben helemaal vergeten te vertellen wat we gaan doen. Nou, we gaan Exception draaien. Oh. Ja, dat weet ik. Ja, dat wist je. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, we gaan er een prachtig nummer uh, van draaien. En uh, dat is uh, nummer 4 van kant 2. Ja, nee, zoiets? nummer 2 kan, van Kant 2 gaan we draaien. Nee, nummer 4 van Kant 2 gaan nee, we draaien. Nee, 2 staat al klaar. Nee, die wil ik niet. Wil, ik wel, nee, ik wil. Ik niet, wil ik niet. Nummer 4, -e, -e. Kant 2. -e. Ja, vind ik geen leuk nummer, namelijk. vind het niet zo'n goed nummer. Dit. Wat. Dus nummer 4 van Kant 2, dat is de Dansen macabre opus uh, 40 van Camille. Van hij heeft dwarslegens gegeten geloof ik hoor. Niet te geloven, zeg. En dat heet. Dat is professioneel tekst. Oh, sorry, mijn schaap stond erover. Die was ik vergeten. Ja, daar was ik al bang voor. Nou, dat deed je gewoon niks, <laughs> Want ik heb je door. Goed. Dans Macabre Opus 40 van Camille Saint-Saëns. Hier is Exception. it was him. Dans Macabre, Camille Saint-Saëns schreef het origineel. En uh, het werd eigenlijk wel op een hele leuk, uh, leuke manier gedaan. Hè, in, die, in die tijd. De eerste LP van Exception. Want uh, dat ze bijvoorbeeld de Fifth ging opnemen. Toen wilden ze eigenlijk gewoon een, een, een opname gebruiken van een, van een Nederlands orkest. Van de Noord-Hollandse Philharmonies of van het uh, Concertgebouw, Maar die wilden dat niet. Dus dat intro wat, wat je bij de Fifth bijvoorbeeld hoort. En wat je ook hier uit uh, hoort. Dat waren gewoon opnames van een of ander onbekend orkest uit Oost-Europa zo. Die hadden ze dan toevallig liggen bij de plaatmaatschappij. Die werd er gewoon in gemonteerd. Dus je moet niet denken dat het orkest uh, live is of uh, echt is opgenomen. Dat waren gewoon kant-en-klare uh, geluidsbandjes. En het leuke was dat, dat in die tijd Rick die dingen ook op de bühne gebruikte. Die, Rick had altijd een bandrecorder bij zich. Uh, bij zijn vaste uitrusting. En toen de tijd nog een bandrecorder. Want die cassettes die waren nog niet zo erg. Dus ze had een bandrecorder. En. Daar stonden die dan op. Dus als ze live een concert gaven, dan, tot, tot, tot, dan kreeg ik dat te horen. En uh, Overigens was Exception in die tijd helemaal niet zo'n band die heel veel van die klassieke stukken op de bühne speelde. Want het waren, ze waren gewoon een rockgroep. En uh, um, Ze bestonden toen de tijd, dat wil ik u even vertellen, uit Rijn van de Broek op uh, trompet. Rob Kruisman speelde saxofoon en die deed ook de meeste zang. Dan hadden we Kort Dekker, die speelde de basgitaar. Huip van Kampen, die speelde de solo-gitaar en ook saxofoon. Dan hadden we Peter de Leeuwen op uh, drums. En uh, Rick van der Linden natuurlijk de toetsen. En toetsen, dat was toen de tijd heel eenvoudig. Gewoon zo'n rood Favisa-orgeltje. Dat, dat was zijn eerste, eerste ding. Daar speelde hij eerst mee. Later kwam daar een elektrisch pianootje bij. Gewoon een pianet. Maar de eerste waar hij altijd mee speelde, dat was dus die Favisa Compact. Zo'n zo zo echt wereldberoemd orgeltje uit die tijd. Doors hadden dat ding ook. De Animals hadden. Nee, de Animals hadden hem niet. Die hadden een Fox. Uh, maar goed, heel veel mensen die toen de tijd uh, orgeltjes in de band hadden... Uh, ik zelf ook, die hadden toen zo'n Farvisa Compact... Ja, dat was een heel beroemd ding in de tijd. Ook een hele beroemde sound, direct herkenbaar. Goed, um, maar op deze LP gebruikte hij natuurlijk een Hemeltorgel. Uh, een orgel, En dat is hij later ook uh, veelvuldig gaan doen. Overigens, um, deze LP uh, Exception die kwam tot stand doordat Exception het Loosdrechts Jazz Concours won in 1968. Um, daar speelden ze dus ook dit soort dingen. Daar werd het... Uh, daar wonnen ze dus een, een platencontract. En toen zijn ze dus een LP gaan maken met, uh, met de dingen die ze dus op de bühne speelden. Ja, en toen zei de platenmaatschappij nee. Dus die plaat die werd afgekeurd. En toen kwam dus Rick met het idee van, uh, van die klassieke muziek. En ja, dat, uh, daarvan kennen we het gevolg. Want uh, samen met uh, groepen als The Nice bijvoorbeeld was Exception toch echt in die dagen... Uh, baanbrekend, doordat zij dus inderdaad klassieke muziek vermengden met pop en jazz. En, uh, maar op de bühne speelden ze gewoon hun gangbare repertoire, een uh, beetje soul-achtig, uh, rock, uh, jazzrock zou, zou je het misschien wel kunnen noemen. Dat um, over exception. We gaan verder met, uh, met Azteca. Ja. Die prachtige, lekkere, swingende Latijns-Amerikaanse band. Opgericht door twee mensen die daarvoor hadden getoerd met onder andere Santana. En we gaan daarvan draaien. Empty Profit. Child. But now, I'm all by myself. Just won't let me be. But now, it's so strange it seems. I really can't feel you.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 Het kabinet wil 300 miljoen besparen op dat zogeheten passend onderwijs. Minister Van Bijsterveld wil de scholen meer verantwoordelijkheden geven en de bureaucratie terugdringen. De zogeheten rugzakjes worden afgeschaft. Vakbonden en brancheorganisaties die de bijeenkomst in Nieuwegein hebben georganiseerd... zeggen dat de plannen de ontplooiingskansen van leerlingen verminderen en dat er 6000 banen op de tocht staan. Tijdens de protestmanifestatie voeren ook verschillende Tweede Kamerleden het woord. Ook Van Bijsterveld is er, zij verdedigde de plannen.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 Het is onduidelijk welke tegenprestatie de directeur daarvoor leverde. Mullenkamp werd in 2009, toen de fraude aan het dicht kwam, op staande voet ontslagen. Een van de twee mannen die gisteren gewond raakten bij een ongeluk op de A58 is in het ziekenhuis overleden. De twee werden gisteren achtervolgd door een arrestatieteam van de KLPD omdat ze in een gestolen Audi A8 reden. De agenten verloren de auto op de A58 uit het zicht. Maar kregen even later van de meldkamer te horen dat er een Audi betrokken was bij een ongeluk in Bre bij Breda. Toen de agenten daar aankwamen, bleek het om de gestolen Audi te gaan. Volgens het KLPD hebben de mannen een vrachtwagen geraakt. en zijn ze daardoor met hoge snelheid van de weg geraakt. Het weer zonnige periode.